Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Frankrijk zijn meer dan 700 mensen opgepakt. In meerdere steden was het voor de vijfde nacht op een rij onrustig. Intussen roepen steeds meer mensen in Frankrijk op tot kalmte, zegt correspondent Helene Daens. Een oproep van Kylian Mbappé hebben we gezien. De, de bekende voetbalspeler, sterspeler van Paris Saint-Germain, zelf opgegroeid in de banlieue hier in Parijs. Die zei op zijn insta, geweld haalt niks uit, doe dat niet jongens. Um, maar het is onduidelijk natuurlijk of dat soort oproepen iets gaan uithalen op grote schaal. Dat moeten we afwachten. Aanleiding voor de rellen is de dood van een jongen van 17. Afgelopen week werd hij van dichtbij doodgeschoten door een agent. Het is voor de brandweer steeds vaker niet haalbaar om snel met voldoende bemanning bij een brand te zijn. Daarvoor waarschuwen veiligheidsregio's. Hoofdreden is dat het aantal vrijwillige brandweermannen steeds verder afneemt waardoor er onvoldoende personeel overblijft om branden goed te kunnen blussen. Studenten worden steeds mondiger. Ze stappen vaker naar de examencommissie als ze het ergens niet mee eens zijn. En dat is logisch te verklaren, zegt mijn collega Sven Schaap. Sinds coronatijd weten studenten veel beter waar ze moeten aankloppen omdat ze bijvoorbeeld klachten hadden over online tentamens. Maar de examencommissies kunnen al die extra vragen niet aan. Op sommige universiteiten vallen medewerkers uit of krijgen studenten automatische mailtjes... dat hun vraag pas over minimaal anderhalve maand kan worden beantwoord omdat het zo druk is. En daar dienen studenten dan weer een klacht over in waardoor het druk blijft. Over een kwartiertje beginnen de renners van de Tour de France aan de tweede etappe richting San sebastian Gisteren was onze Nederlandse hoop gericht op Mathieu van der Poel, maar hij reed niet mee om de winst. Verslaggever Steven Dalenbout sprak hem net nog vlak voor de start. We zullen zien hoe ik me voel vandaag. Dus het is alles of niks op de juiste Bel? alles of niks is veel gezegd. Het is nog een lange Tour, dus uh, ik zal wel zien hoe ik me vandaag voel. En uh, anders uh, probeer ik het de komende dagen opnieuw. Het parcours van vandaag is met een lengte van bijna 209 kilometer de langste van deze Tour de France. Dan nog het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zon. In het noorden kan er lokaal misschien een buitje vallen en het wordt 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A10 Noord is het weer extra druk op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Buitenveldert is de verdraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerheers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 Cuando se in de war ben, wanneer ik in de war ben, wanneer su in cuando se ben, wanneer ik in de war ben, wanneer ik Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila esta rumba, ta gitana, que yo cantare, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta tarumba van gitaar, ik het altijd. Wanneer de val cuando se je in de Dolores, cuando se wanneer je in de val zit, wanneer je in de val zit. de È taromba che hai tana che Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dotores, cuando se in cuando se dolore, cuando se inmala su vela, cuando se baila, Ik zal altijd zingen, ik pero altijd altijd zingen. Met ik zal altijd La alegría allemaal goed. tu cuerpo, alegría, Makarena, maak je lichaam levend. Maak je lichaam levend. je lichaam levend. alegría, je lichaam levend. Maak je lichaam levend. Maak je tu je hey, je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 Macarena, que tu cuerpo alegría Macarena. que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, macarena, eh, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena, eh Macarena.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 I'm I Het is gewoon zo, je bent niet meer zo. Je bent niet meer zo. We je zijn was filt demonstra Naambaar Van de Zonschijns. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Oh It is there if you seek it So you can get it if you reach it Zie je FM, maak ze naambaar want de zon schijnt. Dus pak je radio, Benner Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie yeah. je FM, 24 uur per dag hete zomerlicht.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 Mmm, mmm, mmm.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 Su sì, quel che fatto è fatto, io però chiedo. Tegna, nel sorriso, io ti borgo una. Rosa, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perdono, qui l'inferno no.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 Che fate fatto io però chiedo regala il mio sorriso te per su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono e chiedo oh oh oh oh oh oh Se che fatto è fatto, io però chiedo. Regala nel sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdoe. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala nel sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdoe. That I'm sorry Now I had time to think it over where well, I'm my children